Ismaël De Bruin met het NMR Journaal.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 Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verwacht dit weekend alle asielzoekers onderdak te kunnen geven. Er zijn meerdere gemeenten die hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris van de Burg van Asiel. en wil dat er voor 450 asielzoekers opvang wordt geregeld. De gemeente Arnhem zorgt voor twee schepen waarop 200 mensen worden opgevangen en in Zwolle is er plek voor 60 mensen. In welke gemeenten de andere asielzoekers terecht kunnen wordt later vandaag bekend. Volt-lijsttrekker Laurens Dassen heeft op het verkiezingscongres van zijn partij... ...gepleit voor kernenergie en een Europese krijgsmacht. Maar ook het klimaat, natuur en duurzaamheid zijn belangrijke thema's voor Volt. Dassen wil dat zijn partij het progressiefste tegenwicht is in de weegschaal. Hij zet onder meer in op nieuwe technologieën. Volt wil verder af van het toeslagensysteem en de grote hoeveelheid aftrekposten in het belastingstelsel. En dat moet uitmonden in een universeel basisinkomen. De 23-jarige Mischa Bredewold heeft voor een grote stunt gezorgd. Ze won in het Drentse Wijster op de Vanberg de Europese titel op de weg. Op 10 kilometer van de finish reed ze soloweg en hield stand. Ze werd daarmee de opvolgster van landgenote Lorena Wiebes... die dit jaar als tweede eindigde. Het weer, regenbuien trekken naar het oosten van het land. Daarna zijn er opklaringen, het is ongeveer 17 graden. Vanavond droog en vannacht kan het mistig worden. Morgen zonnig met in de middag stapelwolken en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANDD Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Stroom bedoel ik. En doe het dan. Ja, doe het dan. He, ik ben allemaal een beetje de weg kwijt. Ja. Yeah. Zo druk zo in Joepie. Yeah. Cry to me en uh, Salomon burg baby you all alone. on the Don't you feel like a crime Don't you feel like a crime For well, here I am a The smell of her perfume Don't you feel like a cry Don't you feel like crying Don't you feel like Just walk with me, oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but then. Heerlijk nummer Salmon Work en Cry to Me. En wij gaan verder met een verzoekje. En dit ja, die is aangevraagd door Maarten. En jij wilde graag een, een plaatje horen. Dat is een hele oude van Christero. En als de tijd voor mij zou komen, nou die tijd is nog niet gekomen. Het is nog langer 7 uur. We moeten nog heel eventjes, ja, dus blijf lekker bij. Entertainers nieuw dus tot 7 uur met ondergetekende Vertheid. Niet zomaar voorbij. Dankjewel ervoor. Christo. En als de tijd voor mij zal komen. Wij gaan lekker verder met. Uh, Hoop. En dat allemaal gezongen door Shaggy. En als je natuurlijk een. Uh, een verzoekje wil aanvragen. Dan kan dat gewoon eventjes. Uh... Ga dan eventjes naar de uh, A one-room shack and the living was low. And my mama by herself raised me and my bro. Wasn't easy, but we did it with the lid of the love. Her car daughter suffers cool every day. Get to rise on the stars of the skies are so great. Gave us drive to survive, really showed us the way. Now I really understood what she was trying to say. Just the sun of the times and the tides are high. And the bold baby rocky could just never give up. The never give up. Huh.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 Uh, ja, dat was hij dan, uh, Shaggy. En uh, there is always hope. En uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad waar. En wat gaan we doen? We gaan naar de Cowboys en Indianen. En dat doen we met de Dik Blijf er lekker bij, want we gaan zo lekker uh, bellen met Lars Brands over zijn nieuwe single. Ik schreeuw het van de daken. Kom, pak je las op maar. Zo van de Cowboys Indianen. Er waren dan de tiktakers en uh, cowboys en indianen en aan de telefoon hebben we Lars Brans. Lars een hele goede avond. Hele goede avond. Ja, waar zit jij joh? Ik ben uh, momenteel met thuis, met oh. even klaar het maken en dan uh, mogen we straks weer op pad. Oké, okay. uh, het lijkt wel of je op een heel klein kamertje zit. <laughs> ja, dat is toch echt niet zo. Oké. Okay. <laughs> hey, maar uh, ja, we bellen natuurlijk van, vanwege jouw nieuwe single. Oh. En uh, dat is uh, schreeuw, het van de daken. Ja, dat klopt. En dat is uh, allemaal uh, te wijten aan de liefde, of.? Uh... Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. <laughs> nee, nee, het is gewoon uh, ja, eigenlijk zomaar, uh, zomaar uh, in ons opgekomen om het zo te noemen. Ja. En gewoon omdat het makkelijk te onthouden is, lekker mee te zingen is. Ja, want uh, ja, uh, mijn voor, uh, voorgaande collega's die hadden het al over uh, andere even heel schreeuwen van de daken, inderdaad. En... Maar dat is het niet. Ja, is he? Inderdaad, er, er is al inderdaad een liedje die ook zo heet. Dus, uh... Ja, <laughs> ja. Maar, da, maar dat is het niet. <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar goed. Uh, uh, die, ja, nummer uh, is, is nog niet zo gek oud, hè? Nee, nee, twee maanden. Ja, en uh, nou ja, gaat, uh, voor zover ik hier kan zien, uh, gaat het prima. Ja, zeker. En, uh, ja. Ben je stiekem al ergens anders bij bezig, of, of uh, is het voorlopig nog deze single even afwachten? Ik ben wel weer met iets nieuws bezig, alleen ja, dat zal echt uh, eind van dit jaar worden of uh, misschien begin volgend jaar. Dus, uh, Oké. Okay. Dus ik wil, ik wil eerst deze even zijn gang laten gaan. En, uh, ja, Famos, mijn, uh, mijn voorganger. Famos, ja, die, die, uh, die heeft nou ook ineens uh, een hele dikke piek bereikt. Uh, hij wordt steeds populairder lijkt wel, dus uh, ja. Ja, ja so, soms kan dat gebeuren, hè Lois? Ik bedoel, ja, een nummer kan al uh, wat ouder zijn en, en ja, gewoon op den duur, uh, de duur toch nog ergens opgepakt worden. En, en ja, dan kan het alsnog een succes worden, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, sowieso, ja het is een gekke wereld, zeg ik altijd. Ja. ja. <laughs> het, kan, het kan allemaal gebeuren, dus... En dat, uh, ja, dat eigenlijk hopen we dat, uh, hopen we dat altijd natuurlijk. Nee, uh, ja. Ja, ja, absoluut. Ja, en, en hey, ga jij nog uh, uh, ergens optreden in uh, grote podiums in het land, of niet? Nee, ik heb, uh, ik heb vanavond uh, alleen maar uh, privé spaces op de klein. Ah, Oké, okay. ja, de komende tijd heb je niks, uh, niks op uh, de agenda staan, zeg maar, op, uh, in het land zelf. Nee, nee, ik heb het echt de komende dagen, de komende dag, weken. Echt heel veel uh, thuisfeestjes en TV-feestjes. Oh. Dus uh, ja, dat uh, ja, is ook goed hè? Ja, dat is uh, de, de besloten feesten, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, wat kunnen we nog meer van jou verwachten uh, de komende tijd? Ja, ja, sowieso nieuwe muziek. We zijn, uh, zoals ik al zei, ja, we zijn wel echt met nieuwe muziek bezig. Alleen, enfin, uh, ja, ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Nee. Uh, maar, uh, ja, ik zou zeggen, houd het mooi lekker, alles uh, met social media in de gaten. En uh, ja, maar, dan. Moet uh, ik daar komen. Ja, want uh, ze kunnen jou volgen gewoon via Facebook. Uh, heb je een eigen site of uh, YouTube-kanaal? Ja. ja, Facebook, Instagram, op uh, YouTube, Spotify. Ja, noem maar op. Ik ben, uh, ik ben overal, uh, overal op te vinden. Overal online? Ja. Oké. Okay. Hey, los. Uh, ja, we blijven jou volgen. Ja, super. En uh, ja. Zodra er weer wat nieuws komt, dan uh, zijn we er natuurlijk als, uh, als de kippen bij. Ja, gelukkig. En uh, ja, ik zou zeggen, kondig jij hem aan. Dan gaan wij hem inzetten. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe, nieuwe single, Schreeuw van de Daken. Hé, hey, Lars, dankjewel. Oké, okay, ga aan. En uh, heel goed weekend, hè. Zelfde. Hey, succes. hoi. Hoi, hoi. hoi. and all Huna Paloma Blanca, George Baker Selection En daarvoor natuurlijk Lars Brans Met zijn nieuwe single Schreeuwert van de Daken Wij gaan naar een volgend plaatje worden aangevraagd door, door uh, Miranda En uh, die wilde graag horen Een plaatje van Jannes en Amigo Adios, kleine vriend Deze was uh, natuurlijk speciaal bedoeld, uh, ja, voor Zelka en uh, voor mij, himself. Dankjewel ervoor. Het was in een land heel ver hier vandaag Liep jij verloren op straat. Jouw kleine handje vroeg mij om her. Alles wat ik toen had Nooit zag ik zo'n blije lach En met veel pijn in mijn hart Zei ik hem gedacht Amigo adios kleine vriend De straat heb jij echt niet verdiend Je daar sta jij weer alleen Ik kom op een dag bij jou terug En breng jou een beetje geluk Dan maak ik jouw dromen ook waar als au revoir Amigo, kleine vriend, jij hebt een beter lot verdiend, zo heel alleen, ja ik kom zeker bij jou. some dem no baby fi yeah. calling yeah. Me at a to go boom bruh, hoping out oh, no soul is feeling me. Gyal is na na man. So could I take it back? Me yeah. better turnin' back time just we get, get you back. back. Yeah. No this ain't the real me because you're not hearing me. I'm so in love. Can't one and only.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 Hits. Hit. Kom dan met mij Kolymba, toen zeg nu ja Kolymba, ik wou het alle dagen dat jij hier kwam alvaren. Kom wie wil er met mij dansen, en hey, wie gaat er met me mee, naar de parelwitte stranden, aan het Middellandse zee. De ja, beste Hollandse Hits. Hé, hey, hallo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 Jongens, wordt er nog een beetje gevlooten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle vleut. Volgens mij is hun Weet je? Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luisteren, heugel. Soms heb je helemaal geen centen Geen stuiver om je te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy weez jongen. Geen getanderen aan je hoofd, wie je? geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpas krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen Maar doen we niet man? Johnny gaat overal over overmaken. Ik ga alles in de draak steken hoor. Dan gaan we weer fluiten, boys? Ze wegen te fluiten. Ze engineen, doorgeraakt. en jullie, wordt doorgedaan. Er ik straks een paar anderen. Uh... Ja, wie weet helpt dat, hè? Ah, het gaat me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken. He, persaal noem. Het zal me worst wezen. Oeh, er gaat er weer een compleet komen. Luister. Zeg, meisje. Laat niemand anders met je peper dansen. Er zijn nog plenty kansen. Don't worry, meisje.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 ja, ze hebben al in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer. En je neer hoor puffelijk rijdt. Wat gaan we eraan doen? Arbe ja, centen naar de knappen. Ja, ik heb een hele investment erin gestoken hoor. Nou ja, dan maar zonder fluiten. De oeh is ook wel leuk eigenlijk. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Hé, ik, ik heb nog een story te vertellen, boys. Want uh, mijn ben heusbaas kwam naar me toe en zei, jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven en dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. <laughs> en dan ging ik me op straat zetten. noorden nou, ben ik gelijk van een gedander met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gelap, ah, boys. Ik, ik heb, heb twee doeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel 500, hoor. En de gaten erin... Geen ze nog gebruiken? Zo, so dat was hij dan. En Johnny Camaro. En don't worry, be happy. Hé, hey, Fred, hij hey. draait nog eens een plaatje. Gaan we doen, gaan we doen. Schatje, JJ Bauer. Schatje en kom, schatje. En grond Okay. U luistert naar Entertainment For You. Ik hou van jou. Ik moet het even kwijt. Want echt, ik hou van jou. En voordat ik de moed verlies, zeg ik het gauw. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat de zon zijn baan verlaat, hou ik van jou. Zelfs nu het dan wat minder gaat. Ik hou van jou. Als ik het kon, dan ben ik alle ziektes weg. Als ik het kon. Dat het nooit meer overgaat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 de gauw van uh, André Hazes En één keer in mijn leven is het misgegaan. En we gaan nog, wat, uh, ja, nog een paar plaatjes draaien. En dan uh, ja, is het weer tijd om afscheid te nemen. Maar we gaan eerst naar Henk Bernhard en Henk Dame. En ze zei toch... Ja, wat zei ze...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 nu al zeven maal Ik denk bijna Ze geeft ons een signaal Ze, ze zei toch echt Ik hou van jou En drie is geen te veel Ja, dat is toch, een, uh, toch wel een klein beetje een ingewikkeld probleem. Maar goed, uh, ze zijn eruit gekomen als het goed is. Uh, Henk uh, Bernard en uh, Henk Dame natuurlijk. En uh, ja, wij gaan nog een uh, plaatje draaien van uh, Marco Passato. En hebben het over de waterkant. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen een keer samen, hand in hand. We laten de stroom bepalen wat er op ons wacht. Water naar de zee en open je ogen in een ander land waar we gewoon opnieuw beginnen met zijn twee. Want alles wat mij hier, liet, wat mijn thuis was, al die tijd. No, no. Uh. Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd van gaan is weer gekomen, ja. Ik zit weer op, twee uurtjes, dus entertainer voor u. Mijn naam is Fred Heij en is nog steeds Fred Heij. En hopelijk horen we elkaar volgende week weer. Zoals het er nu uitziet wel. Omdat er wel grote stormen naar een voor een staat, wil ik dan uh, niet meer deze kant op komen naar de studio. <laughs> maar zo vaak zal het niet lopen. Hé, hey, ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. En graag tot volgende week. Groetjes, hou door en een goed weekend. Bye.